Een test om het syndroom van Down vast te stellen moet voor alle zwangere vrouwen beschikbaar zijn, vindt de Tweede Kamer. Nu is deze zogeheten NIP-test maar voor een beperkt aantal zwangeren toegankelijk. PvdA en SP willen dat de test ook wordt vergoed. De VVW twijfelt daar nog over. Tegenstanders van een algemeen beschikbare test bieden vanmiddag een zwartboek aan de Tweede Kamer aan. Ze zijn bang dat ouders te veel onder druk komen te staan om een ongeboren kind weg te laten halen als het Down blijkt te hebben. In Ossendrecht bij Bergen of Zoom, iemand thuis doodgeschoten. Het is nog duidelijk wie het slachtoffer is en waarom hij is omgebracht. Buren hoorden aan het begin van de nacht schoten en belden de politie. Die vond het lichaam. Er was op dat moment niemand anders thuis. De politie heeft nog geen idee wie de dader kan zijn. Op de tentoonstelling Jeroen Bos in het noord brabels Museum in Den Bosch ontbreken twee schilderijen die het Spaanse museum Prado uit zou lenen. Het zijn de werken De Verzoeking van de Heilige Antonius en De Keissnijding. Waarschijnlijk zijn de Spanjaarden kwaad, dat Nederlandse experts zeggen dat deze schilderijen niet van de meester zelf zijn. Het weer, de zon schijnt volop vandaag, het wordt maximaal 5 graden. Komende nacht opnieuw koud, morgen iets meer bewolking, maar het blijft droog. En het wordt dan 2 tot 4 graden. Dit was het. Verkeersabdeed. Verkeersabdeed. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1, Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroer en Hoevelaken over 4 kilometer. A2 Den Bosch richting Utrecht 2 kilometer van knooppunt Oude Rijn na een ongeluk op de parallelbaan. Op de A9 ook met Amstelveen voor verdorp 9 kilometer file rijden vanaf knooppunt Velzen. Op de A12 naar Utrecht voor Nieuwebrug 4 kilometer...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 Remember life and then your life becomes a better one I made a man so happy when I wrote a Zo dus weer heel lang geleden, hè? Zeven jaar oud was. Weer een erbij, Albertje. Ja. ja, Welkom bij het derde en laatste uur van Zandvoort op zondag. Zandvoort, goeiemiddag en leuk dat jullie allemaal luisteren. We begonnen met de hit van dit moment van Lucas Graham en Seven Years. Nou, wat gaan we in uur drie allemaal doen nou, in gaan... het teken van Valentijn? Ja, nou, zit veel Valentijn-muziek nog het komende uur. We hebben al vele verzoekjes kunnen, kunnen honoreren.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 feliciteren hier in Salvoort. Jimmy en zijn partner met uh, Chocolate and Diamonds aan de een Speciaal voor hun deze plaats van uh, Hot Chocolate. En it started with de kiss. En uh, uiteraard uh, ook uh, Cherish. Cherish. Ja, voorheen? Voorheen Rosarito. Ja, lief oh, aan de grote krocht. Cherish, uh, nieuwe eigenaresse, nieuwe naam. En met veel elan vandaag geopend. Op Valentijnsdag. Oh. En dit zou ik eens op Valentijns Ja, ze komen binnen hoor. De Valentijns te zoeken bij CFM. Oh, especially for you. I wanna let you know. en uh, especially for you in de live versie. En je. Ja, ja, graag gedaan hoor. <laughs> en, uh, weet, je, weet je wat nou het leuke is, uh, albert Wat ze altijd vertelde over deze uh, Kali ook? Dat ze absoluut niet kon zingen. Nou, het viel toch best mee live. Uh, live vind ik me zelfs nog beter dan gewoon... Uh, Volgens gewoon... mij ook. Ja, ja. Nee, prachtige, prachtige live versie.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 De Duitser Pascal Wehrlein maakt komend seizoen zijn debuut in de Formule 1 bij het team van Manor Racing. De Mercedes-protegé heeft een eenjarig contract getekend bij het voormalige Marussia.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 In de komst van Ocon heeft Mercedes zijn samenstelling voor het DTM-seizoen rond. Met een race op het circuitpark Zandvoort op, schrijft u het vast op... 15 tot en met 17 juli. De andere coureurs zijn Gary Paffett, Paul DiResta... Robert Wickham, Christian Vittoris, Daniel Juncadella, Lucas Auer en Maximilian Guts.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 Ik alleen maar ouder mag een centje wijzen voor Dingen. Gewoon is bij mij, echt wel gek genoeg. Lijkt wel zo loop ik te swingen. Lazarus, toch al dagenlang niet in de kroeg. Net als op het schoolplein, voor de allereerste keer. Op het schoolplein voor de allereerste keer. Even op deze zondagmiddag. Zat voor op zondag. Zal voor een hele goede middag trouwens. En leuk dat jullie allemaal luisteren. Jorden Circus Kusters en verliefd tot over mijn oren. Ja, deze mag ook niet ontbreken, hè? Lekker zwijmelen zo op de zondagmiddag. Het Begint al een beetje donker te worden. En dan jij, jou mag harder bij deze van Bosom. Hier is Love Me For A Reason.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 Ja, dan verlang je toch naar buks? Dan verlang je zeker naar oh, een goed bruggetje. Ja. ja, want hier is kwestie. Een verlangen. Zwoele zomeravond. Verschrikkelijk cliché. Je keek naar mij en vroeg me. Ga je met me mee? Ik had toen beter moeten weten. Je zo verliefd naar mij. Je zag in mij de ware liefde. Maar jij, jij, jij, je was een Ik ook doe. Ik heb een ziel. te pakken Albert Jan, dat het gevoel. nee, helemaal. Maar ja, als het daar nog niet eens, dan Pies, weet ik het niet meer. Ja. Pieter Maffi draaiden we met... Maffai. Maffi, ja. Oh. Maffi. En, uh, en doe best alles. We kijken de gruzen uit Luzern. Oh, dankeschön. <laughs> Mark is daar aan skiën. Mark, ja? uh, als je kijkt, helemaal te gek. Uh, skiën. het zo'n wijnbroeg, zou ik dan zeggen. Mm -hmm. Maar goed, die uh, luistert, uh, die heeft meegezongen met het uh, vorige nummer.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 Van de dag hoor, Albert Jong, want hij was wel enorm mooi. Maar nou, dit was jouw Valentijnsnummer, hè? Uh, ja, Van Morrison was dat. Ja, De uh, Brown Eyed Girl. <laughs> nou, we kunnen nog een Valentijnsplaatje draaien, hoor. Ja. De hele dag uh, vandaag, zoveel tot zondag, in de teken van Valentijn. En ik hoop dat je er een beetje van geniet. van de Valentijnsdag, uh, Albert-Jan, dan uh, kan ik deze ook weer eens draaien. Weer eens uit de kast schaal. Stoffen rap en zo. Dit is u alweer uh, op de Radiotoren bij CFM. Zandvoort op zondag met Janice. En I love your smile. Oh, wat leuk. Dat op Valentijnsdag 2016 zit er inmiddels alweer op in de pop... Ja, even kwart voor vijf is begonnen. NEC thuis ontvangt de PSV. Ja? Tussenstand 0-0. Okay. En uh, de finale van Rotterdam uh, ABN Amro. Tennis toernooi tussen Monvies en Clizan. De eerste set is uh, in een tiebreak uh, gewonnen door Monvies 7-6. En in de tweede set staat het momenteel 1 tegen 1.